10 uur. Door alwegens met het NOS-journaal. Het voorrangsnummer van de GGD voor leraren en zorgpersoneel wordt massaal gebeld. Mensen staan lang in de wacht. Corona-testnummer 0800-8101 ging vanmorgen om half acht open. In het eerste half uur waren er 1400 telefoontjes. De GGD roept op zoveel mogelijk vanmiddag te bellen voor een testafspraak. Minister De Jonge van Volksgezondheid kondigde de voorrangsregeling ruim een week geleden aan... Het is een tijdelijke maatregel vanwege de oplopende wachttijden voor een coronatest. De zorg- en onderwijsmedewerkers die gebruik willen maken van de voorrangsregeling... hebben een verklaring nodig van hun werkgever. De politie is begonnen met het verwijderen van demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion. Zo'n 250 klimaatactivisten blokkeerden tijdens de ochtendspit de Europa Boulevard in Amsterdam. Een druk kruispunt bij een op- en afrit naar de A10. Ze worden door de politie afgevoerd en in bussen naar een andere plek in Amsterdam gebracht. Het is onduidelijk welke plek dat is. Vrijdagmiddag voerde Extinction Rebellion even verderop ook al actie tegen het klimaatbeleid van de overheid. Sinds de invoering van het verbod op het dragen van een niqab of een burka... hebben meer moslimvrouwen te maken met islamofobe reacties. Dat zegt de stichting Meld Islamofobie. Vooral op plekken waar de wet niet geldt, zoals in winkels en speeltuinen, krijgen gesluierde vrouwen vaker te maken met verbaal of fysiek geweld. Er is een verdachte aangehouden voor het versturen van een brief met het dodelijke gif ricine naar het Witte Huis. Het gaat om een vrouw die volgens Amerikaanse media werd opgepakt bij de grens tussen Canada en de Verenigde Staten. Ook wordt gemeld dat ze verdacht wordt van het versturen van meer gifbrieven, onder meer naar gevangenissen. Het weer. Vandaag volop zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Maar omdat er weinig wind staat, voelt het warmer aan. Morgen opnieuw een graad of 23. Dat is voorlopig de laatste zomerse dag. Vanaf woensdag meer kans op regen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9, ook maar richting Diemen nog een korte file bij de afrit AMC... En ook is er nog wat vertraging op de A10, nieuwe meer Amstel bij Amsterdam-Buitenvelder. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Karimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, zandvoort, een zomerhit. ZOMERHIT Dit is de Zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen luisteraars. Welkom bij ZFM Live vanuit de ZFM studio aan de Tolweg in Zandvoort. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik ben voor de komende twee uur uw muzikale gids. Sommigen van u hebben misschien het geluid van de componist herkend. Het was een compositie van Ennio Morricone, Morricone, The Ecstasy of Gold, de ...titelmelodie van de film... ...The Good, The Bad and The Ugly... ...uit 1966. Ik heb weer een veelheid van... Uh, ...muziek in... ...Frans, Duits, Engels, Spaans... ...Portugees, uh, Ierse... volksongs. wat al niet. Dus... ...relax en geniet. Schenk nog een lekker kopje koffie in. En dan heb ik nu klaarstaan... ...de Avalon Jazz Band. De Avalon Jazz Band is uh, een uh, ja, uh, jazzachtig orkestje... Uh, van, uh, zoals het in de, in de omschrijving luidt, franco americain Een uh, club die in New York is opgericht in 2012... Uh, maar zich helemaal richt ook op het Franse repertoire... en dat dan voor jazz. Uh, het beroemde nummer van Charles Trenet, La Mer wordt nu als Beyond the Sea vertolkt door de Avalon Jazzband. Ciel d'été, confond ses blancs. was de Avalon Jazzband met La Mer. Ik kreeg in de gaten dat mijn schuifje... Er net bij mijn aankondiging niet open stond. Dus nogmaals van harte welkom bij ZFM Live. Mijn naam is Jaap Funnekotter... en ik ben de komende twee uur uw muzikale gids. Het eerste nummer wat gedraaid werd was van Ennio Morricone. Het was de titelsong uit uh, de film The Good, The Bad and The Ugly de Ecstasy of Gold genaamd. Zoals altijd heb ik op maandag een artiest van de dag... en dat is vandaag Stef Bos. En waar kunnen we anders mee beginnen... dan met zijn allergrootste en bekendste nummer, Papa.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 En zo werd Stef Bos met papa gevolgd door Josh Groban... de bekende Amerikaanse zinger, uh, zanger met You Raise Me Up, een nummer wat... door ik weet niet hoeveel zangers, zangeressen en zanggroepen uh, op de plaat is gezet. Dan nu uh, voor de eerste keer wat Duits in uh, de uitzending... We gaan luisteren naar Udo Jurgens met 0 die Zygor in im Licht. Nou, in vervolg op uh, de Tour de France, uh, winnaar van gisteren, uh, Tadej Pogajar, uh, is dat wel een toepasselijke titel. Alleen de winnaars staan in de spotlight. sich zu leben lohnt, musst du dem Glück imponieren. Nur wer sich vornimmt zu fliegen, wird den Himmel berührt. Nur wer die Segel setzt, bezwingt das Meer Angst und hat neue Ufer vor sich. Wages Wünsche zu haben, glaub an dein eigenes Ich. Zerbricht, nur die Sieger stehen nicht, drum versäumen dein Leben nicht. Mach jeden Tag zu deinem Tag zum Tat, der zu stell dich. Und wenn du zehnmal fällst, dann stehst du zehnmal auf und du wirst größer dabei. Folgen dir neu, geh auf ein Lächeln zu, gib den Gefühlen Raum, dies ein Ziel oder wir. Schick die Nagler zum Teufel und du wirst stark sein wie nie. Nur die Sieger stehen nicht. Ohne Mut gewinnst du nicht. Der Adler steigt. Der Zweifler schweigt, der ängstliche zerbricht, nur die Sieger stehen nicht und versäum dein Leben nicht. Mach jeden Tag zu deinem Tag, zum Tag, der zuversichtlich. Trau dich, trau dir alles zu. Dein eigenes Ziel, das bist du. Udo Jurgens nur die in ihm Alleen de overwinnaars staan in de spotlight. Uh, een leuk nummer van uh, de van de origine Zeelandse groep Raccoon, met het vind ik erg leuk nummer De Echte Vent. Waar je van heel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 Uitgedrukte onzin, van iemand die fantastisch liegen kan. Dat was Raccoon met De Echte Vent. Mooi nummer. Uh, dan heb ik wat klaarstaan uit Ierland. Zoals uh, sommigen van u weten ben ik uh, een liefhebber van, uh, van Ierse muziek. En daarbinnen is natuurlijk, uh, er zijn meerdere fantastische uh, uh, zangers en zanggroepen uit Ierland. Maar eens aan de top sinds jaren staat natuurlijk de Dubliners... En zij zingen nu de Black Velvet Band. Dubliners met de Black Velvet Band. Uh, ik heb uh, vorige week een nummer gedraaid van Harry Belafonte. En uh, Harry Belafonte zong 'Her song. Uh, ik heb hem nu in de originele versie van... Uh, klaarstaan van uh, Gilbert Becaud. En de oorspronkelijke tekst was Je T'appartiens. De fragile, l'esclave docile. Les peines, l'amour et la haine roulant dans mes veines, je t'appartiens. Que puis-je faire pour te satisfaire Dat was uh, Gilbert Becot met een up-tempo-versie van Je t'appartient. In het Engels her song en in het Nederlands for her van Frans Halsema. Uh, het origineel ook van Becot. Uh, oorspronkelijk werd uh, heel rustig en langzaam gezongen als een ballad. Maar ik vond het leuk om eens een keer zo'n up-tempo-uitvoering van dit nummer te draaien. Tijd voor wat Portugese muziek. Uh, wat er altijd op maandag bij mij in het programma bij zit. Portugees blijft een prachtige taal. Uh, de Portugese zangeres Mafalda Veiga. Met Nargum Lugar Perdido. un poco. acaba Dani um gesto te magoa, e o mundo for aquilo que sonhas, esse lugar só teu. Olhar-te um pouco como se fosse sempre. design kunt u horen dat Portugal nog iets anders voortbrengt dan alleen maar Fado zangers en zangeressen. Uh, zij doet gewoon uh, lekker modern repertoire. Melodieus. Singer-songwriter-achtig. Een ontzettend leuke artieste. Uh, het tweede nummer van onze artiest van de dag uh, in uh, dit uur. Stef Bos dus, met Ik heb je lief. Ik zie hoe landen zich verscheuren. Ik voel de kanker. Van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom, ze vruchten in goedkope luxe. En in de ontevreden steden jaagt de haat door oude straten. De dreiging komt steeds dichterbij, maar ik, ik heb een medicijn. Krijgt mijn woorden klein Was ik maar een dichter Dan kon ik dichter Bij jou zijn Was ik maar het bloed Dat door jouw lichaam stroomt Dan sliep ik in jouw hart En ik woonde In jouw hoofd Want ik heb je lief Ik heb je lief Mijn leven, dan om het even Ik heb je lief. Bos, prachtig, ik heb je lief. Uh, wat Latin, wat Spaans. Uh, heb ik nog niet geraakt vanochtend. Marchetti en Habana Swing met dinero, oftewel geld. Mm. Ja, was dat niet even lekker op deze zonnige maandag? Dit heerlijke Caribbean geluid van Marchetti en Havana Swing met dinero. Even heel wat anders. De laatste jaren zie je toch ook vaak dat van huis uit klassieke muzici, met name zangers, een stapje uitstapje maken naar de popmuziek. Een beroemd voorbeeld is uh, Anne-Sophie van Otter... die een aantal jaren geleden een cd maakte voor de stars... Uh, met Elvis Costello. En uh, daar zal ik in de komende weken misschien wat van draaien. Maar ik heb nu een ander voorbeeld hier klaarstaan... en dat zijn de Engelse Kings Singers. Een vocale groep die voornamelijk klassiek repertoire zingt. Maar ook zij maken af en toe een uitstapje. Ze hebben nummers van de Beatles opgenomen. Maar ik heb wel iets redelijk bijzonders, namelijk een nummer wat bekend is geworden door een Nederlandse groep, namelijk Teach In, die in 1975 het Eurovisie Songfestival won met het nummer Dingedong. Maar dat wordt dus nu gezongen door de klassieke vocal group The King Singers. <tied> You're feeling all right, everything is uptight Try to sing a song that goes ding-ding-a-dong There will be no sorrow when you sing tomorrow And you walk along with your ding-dang-dong Ding-a-dong ding every hour, when you pick a thought Even when your lover is gone, gone, gone, gone, gone. Ding-a-dong, listen to it, maybe it's a big hit Even when your lover is gone, gone, gone Sing ding ding dong Ba ba -ba, ba, ba, when you're feeling all alright, everything is uptight. Listen to a song that goes ding, ding, a dong. And the world looks funny, everyone is funny. When they sing a song that goes ding, dang, dong. Ding, a dong, ding, ding a dong. Are, when you pick a song, are, even when your love is it, gone, ding -ding, gone, gone, gone. Ding, a dong, listen to it. Maybe it's a big hit. He When your lover is gone, gone, gone. Ding, ding, dang, dong. Bum bada, bum bum, bum Ding, dang, dong. Ding, a dang, dong. Ding, ding, a dang, dong. When you think it's all over, they let me down. Dry your tears, I forget all your sorrows. Try to smile when you say goodbye, goodbye. goodbye -no. when, you wake up tomorrow, when the sun is up in the sky, up.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 De is tijd, tijd, Ding Dong en een klein stukje citaat, Killing Me Softly. Je kan zeker horen dat dit van origine... Uh, en nog steeds een klassieke vocal group is... Uh, op de wijze waarop ze dit nummer uh, vormgeven. Uh, ik ga weer wat Nederlands voor u draaien. Uh, een mooi uh, duo in Nederland. Jammer genoeg dat ze niet meer samen optreden. Misschien dat het ooit nog weer een keer komt. Akda en de Munnik lopen tot de zon komt. Kijk naar buiten door het raam. Zie me staan hier in de sneeuw. Ik ben gekomen om te lachen. Om de blunder van de eeuw. Laat je man maar rustig slapen. Hebben wij even de tijd. Blijf maar warm bij het raam staan, ik wil alleen even wat kwijt. Of eigenlijk wil ik wat weten, heb je nu alles wat je wou? Werd je wakker met een glimlach, zegt hij vaak, ik hou van. Als je soms bang bent, kent hij je angst en je verdriet. Alleen maar schudden met je hoofd, lief. Logisch dat je me verliest. Ik ga weg, ik ga lopen, ik ga lopen tot de zon komt. Ik ga weg. Ja, Acta en de Munnik met Lopen tot de Zon komt. Het is toch een, een prachtig duo geweest, deze keer weliswaar. Een, Solo gezongen nummer, maar ook hun tweestemmige nummers... zijn natuurlijk prachtig en melodieus. Prachtig en melodieus. Ja, ik weet niet of je dat helemaal kan zeggen... van de volgende artiesten die ik heb klaarstaan. Dat is namelijk Hildegard Kneef. De Duitse zangeres die vooral bekend werd... Uh, dus bij sommigen als uh, de opvolgster van uh, Marlene Dietrich. Hildegard Kneef was met name populair in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Een uh, heel interessant, maar ook wel dramatisch leven. Heeft jarenlang uh, gestreden tegen kanker. Was eindeloos geopereerd. En overleed uiteindelijk, ik dacht in 2002, aan een longontsteking. Maar ze heeft ons veel mooi muzikaals... Uh, achtergelaten, waaronder uh, een, uh, vind ik, prachtig nummer. En dat heet, ich bin zu müde um schlafen zu gehen. Ik ben te moe om te kunnen slapen. En dat gevoel dat hebben we misschien allemaal wel eens. Als de adrenaline nog uh, door je aderen gaat, na een hele inspannende dag, denk je, kon ik nou maar slapen, maar dan ben je eigenlijk nog te moe. Om in slaap te vallen, en daar zingt Hildegard Kneef over. Ik ben zu müde, um schlafen zu gehen. Ik möchte nog een wenig reden. Es nicht zu hören und auch nichts verstehen. Ich muss nur mit jemandem reden. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Für wen soll ich mich auch erholen? Ich weiß, es ist vier. Sie wollen jetzt gehen. Ja, en zo gaan we met Hildegard het eerste uur uit van ZFM Live. Ik hoor u graag, ik zie u graag weer terug aan de andere kant van de nieuwsberichten van 11 uur. stad die erwacht